Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Hongarije heeft nog steeds grote moeite met Mark Rutte als nieuwe topman van de NAVO, maar sluit hem ook niet uit. De Hongaarse premier Orbán zegt in een Frans tijdschrift dat hij op dit moment nog niet overtuigd is van Rutte. Omdat Rutte in het verleden verschillende problematische uitspraken heeft gedaan, zoals dat Hongarije niets in de EU heeft te zoeken. Bij de meeste lidstaten is Rutte favoriet om de nieuwe leider van de NAVO te worden, maar alle lidstaten moeten het met elkaar eens zijn. Het meisje dat vorige week werd opgenomen in het ziekenhuis omdat ze mishandeld zou worden door haar pleegouders... ...vertelde zelf aan mensen in... om zich heen dat ze slachtoffer was van mishandeling. Dat meldt het AD. Inmiddels kan het meisje uit Vlaardingen op veel steun rekenen. Winkel eigenaar Astrid heeft een actie bedacht, vertelt ze aan Rijnmond. Ik lag gisteravond, kon ik niet slapen. Ik denk, ja, moet ik iets ondernemen of niet? Lang over nagedacht. En uh, er moet iets gebeuren omdat ik het meisje ken. Mensen kunnen tot en met vrijdag kaarten naar haar winkel brengen. De wijkagent gaat die dan bij het meisje bezorgen. De organisatie van festival Intens in Oosterwijk moet een kwart van de camping sluiten vanwege wateroverlast. Het festival begint vrijdag en is op zoek naar mensen die hun ticket willen annuleren. Zij krijgen dan hun geld terug en mogen een dagje gratis naar het festival. Door de vele regen van de afgelopen weken zijn zeker 5000 van de 20.000 campingplekken op het festivalterrein onbruikbaar, schrijft Omroep Brabant. En na jarenlang lobbyen komt de BMX-droom van Michael uit de Zaanstreek uit. Hij wil graag een BMX-baan voor jongeren en dat is hem nu gelukt. Hij mag een oud trainingsveld in West-Knollendam gebruiken... en vertelt aan NH Nieuws hoe hij de baan voor zich ziet. De stadheuvel uh, gaan we hier zetten en dan gaan we schoon naar beneden. Over de zandheuvels uh, gaan we heuvels over... Dan gaan we de bocht in en dan krijg je weer heuvels. De voorlopige opening is zaterdag. Het idee is dat de baan uiteindelijk nog groter en mooier wordt. Het weer dan nog, nog een paar buien, vooral in het noordoosten. Morgen begint droog met af en toe zon, later weer buien en dan een graad of 17. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Zo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 Stress, geen druk, neemt u, nog een schluck. von in tonic. guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. En über ons die lila Wolken in die Nacht. Bleiben wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bleiben wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Bleiben wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck da oben, steht ein neuer Stern. Du den bei unserem wir du sehen bij ons Feuerwerk? We reißen ons van allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Jong en ignorant, stehen dem Dach. Teilen die Welt auf en bauen een Palast aus. Pläne und träumen, jeden Tag neu. Het is geld gegen problemen. Wir nehmen, was wir wollen, wollen meer zijn, meer zijn. Als nur ein Moment hier yeah. Kommen wir nicht mit großen namen die du kennst Wir trinken auf Verlierer Lassen Pappbecher vergold, Feiern hart, fallen weich Auf die lila Wolken Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila zijn Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila zijn Bis die Wolken wieder lila zijn Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila zijn Guck, da oben steht een neuer Stern yeah. Kastolien sehen bei unserem Feuerwerk. Oh. Wir reißen Rot von einem Feden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm wir Yeah, yeah. En slaap onder een dek.